Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A16 Breda, Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum 7 kilometer. De N9, Alkmaar den Helder, is in beide richtingen dicht bij Julianendorp. Daar wordt een auto geborgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, En zomerhit.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 van, moeder, van mijn moeder, dus van mij. Cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei. Maar geschreven van mijn moeder, van mijn moeder, dus van, mij. van dus van mij. Van wie? Dus van mij. Van wie? Dus van mij. Van wie nou? Dus van mij. Eén keer. Dus van mij. ...en uh, de Munich en de kapitein deel 2... ...en daarvoor de train en Drops of Jupiter. En ik kijk naar buiten en er staat gewoon een bus van Beter Horen. En er staat op, laat je gehoor gratis testen. Nou, ik denk dat we dat straks maar even moeten doen. Want uh, als radio-dj luister je veel muziek... ...en als je nou lekkere muziek hebt, zet je het nog hard ook. Dus misschien is het slim dat ik het straks even ga controleren... ...en dan hoor je morgen de uitslag... Met het nieuws van vandaag. Overgewicht is de grootste drijvende kracht achter de meest voorkomende vorm van borstkanker bij oudere vrouwen. Alcohol en sigaretten zijn daarna de twee grootste verantwoordelijken. En Hives is in Nederland nog altijd groter dan Facebook. Zowel wat betreft het aantal leden, het aantal minuten dat op de site wordt doorgebracht... ...en het aantal unieke bezoekers. Facebook komt wel dichterbij. Had ik niet verwacht. Hives is groot als Facebook. En uh, een bericht waar ik erg om moest lachen... Bier is namelijk vanaf 1 januari 2013 volgens de Russische wet geen levensmiddel meer, maar toch een alcoholische drank. Komen ze eindelijk een uh, keer, uh, keer achter die Russen? Misschien nu, uh, kunnen ze vodka nu ook alcohol, als alcoholische drank uh, zien. Want volgens mij komt het daar nog uit de kraan. Het vandaag in 1947. Het Nederlandse leger begint op, begint op Java en Sumatra met het politionele acties tegen de groepen van Republiek Indonesië. Met vandaag 20 juli in 1940. Het Amerikaanse blad Billboard. drukt voor het eerst een hitlijst af. Het, li het uh, lijstje bestond uit 10 platen. Later zal Billboard de toonaangevende Amerikaanse top 40 gaan samenstellen. En met vandaag in 1985. Schatzoekers halen voor 400 miljoen dollar aan munt en zilverstaven op van de zeebodem. Het is de grote schat die ooit op de bodem van de zee werd aangetroffen. De waardevolle spullen zaten in een Spaans schip dat in 1622 zonk uh, in de zee bij Florida. Met het ZFM weerbericht. Het weerbericht van vandaag. Vandaag aan de kust vrij zonnig. In de loop van de middag met wat bewolking, weinig wind de maxi-temperatuur in zand voor 20 graden. Morgen, wolkenwelden met wat zon en kans op een bui, matig noordwestelijke wind, maxi-temperatuur in zand voor zo rond de 20 graden. Jouw favoriete plaat kan natuurlijk ook, hè? Bellen, 03 573 1969 dus 033-573-1969. Deze hoeft niet meer, want die draai ik zelf. Daryl Hall en John Oates, dit is Man Eater.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 And as I continue, you know they're getting sweeter <clears throat> So what can I do? I really value you, my lord To me, learning is just like a sport Anything's fine, it's all good Let me perfectly sing the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra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 En wat een hit was dit in 1999. En wordt gezien als de grootste zomerhit aller tijden. Mambo number 5 hoorde je. Ik begin van de uitzending vertelde het al. Ik moest gisteren zo erg lachen om een fragment. Martijn de Graaf. Hij is van Omroep Gelderland. En hij doet mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Hij gaat voor de 50 kilometer per dag. En uh, hij is gestopt met roken. Staat hier na nou 18 kilo uh, afgevallen. En was zo'n beetje aan het, uh, aan het sporten. Alleen de trainen voor de Vierdaagse was voor hem wat lastig. Nou, kwam Martijn, uh, nou werd Martijn geïnterviewd nadat hij net binnenkwam.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 Er zitten hele stukken. Is dit de tol die jij toch een beetje moet betalen voor het niet trainen? Want dat heb je eigenlijk nauwelijks gedaan, hè? Ja, niet. En dat is inderdaad de tol. En dat is ongelooflijk stom. En ik voel me zo van wijze eikel dat ik dat uh, gedaan heb. Sorry voor het woord. Het is gewoon heel stom. Ik voelde me al verschuldigd toen ik op de, op de dijk liep. <laughs> waar, waar vijf jaar geleden zoveel ergens gebeurde. Dat ik denk, nou, ik kan het wel weer eventjes uh... Ik doe het wel weer met mijn stomme kop. Maar het is zo ongelooflijk zwaar. En mensen die zeggen dat dit geen prestatie is. Die zijn niet bij hun hoofd. Dat je denkt dat je dit vier dagen zonder training vol kan houden. Ik ben gewoon niet bij mijn hoofd. Klaar. <lacht> dit was de eerste dag. Wat ga je doen? Ga je morgen weer starten? Ja. ja ik weet het niet. Alleen het idee word ik al heel bang van. <lacht> en, en ja ik weet het niet. Kijk, met, meteen bloed, mijn met, met, met schenen doet ongelooflijk pijn. Dat is een oude blessure die ik wel ken voor mezelf. En, en dat is niet 1, 2, 3 over, daar was ik al bang voor. Maar los van het lichamelijke, je bent ook mentaal denk ik. Ja, sorry dat ik het zeg, maar gebroken. joh Ja, mensen die me kennen weten dat ik geen klein jongetje ben die wel toch <lacht> een stoontje kan. Maar dit is wel even iets een, een stormwals die over, heen, uh, die over je heen knalt, ja. Goed, ja. dank voor deze eerste reactie. Heel veel sterkte. Dat was Martijn de Graaf, collega van ons, die je dus, uh, je hoort het, helemaal doorheen zit. De... Jonge, jonge, jonge. Ik ben een klein jongetje, maar uh, dit gaan we te ver. Martijn de Graaf, verslaggever van Omroep Gelderland, die dus meedoet. En langzamerhand wordt het steeds warmer. De zon gaat schijnen. En lekker, lekker, lekker. Ik heb er zin in. Lekker drankjes wat doen. Het strand is lekker warm. En daar drijven we zomaar platen van Incognito. Wij komen er al, reed vermoed, en doet een Van Rowan Hesse, Mannen van Staal Leuk nummer En daarvoor hoorde je Always There van Incognito En Jocelyn Brown En die Jocelyn Brown, wat een stem hè Zij is uh, 61 nu En uh, ze is bekend geworden door dit nummer I can't get off my horse And I can't let you go You are the one who You are the one me feel so real. Yeah, yeah, yeah. Geboren in Kingston, North Carolina. En morgen zag ik hem helemaal draaien. Jocelyn Brown in Somebody Else, his guy. Wat een topzanger is. Ze woont sinds 1999 in Londen. Zometeen een cabaret-fragment van de, van de dag, maar nu eerst Maskenada. Maskenada.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 Play by every kind uh, Radio station blessing every mind uh. We the boundaries like every day We whopping Bobby Bobby Even the R in the bank We got, we got tab magnifications Time magnifies like every day uh, Yes, yes, y'all yo. You know we never stop We never rest, y'all The black and keep it funky fresh, yeah. And we won't stop until we get y'all till we get y'all Say yeah. Ooh.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 Ik Ik krijg sowieso een, uh, een beetje een zomergevoeltje van. De zon, de zon schijnt buiten, iedereen is vrolijk. jorden Rosé Royce en best love. Het staat voor het cabaretfragment van De Dag, wat is nou mooier dan lachen? En het kan bij deze spot van Caspar van Koten. Hij doet hier de wereldrijd door nou. Nog geen dag na het CDA-congres. Het rampzalige CDA-congres. We hebben al 80 CDA's dissidenten in de studio. We hebben fuck en sucker. We hebben prim raikie richtig, prim rijden. Oh nee, die mag niet meer komen. Prem Rikie, riikie, pam rokie rockie. Die mag niet meer komen. Pam rackie rijkie, jongens. Kijk, iemand primikie van de auto afhalen, afhalen. Die mag niet meer komen, prem, prem Raikki zoen. We hebben klik, klik en de zieke klak. We hebben de 6000 leukste YouTube-verminten. We hebben de vaste tafel, dames en heren. We hebben fucking -de derde. Fucking school -de derde. fucking slot derde. Die gaat zo meteen van voor zijn nieuwe kutplaat, onze eigen trots, onze eigen ontdekking. Uh, we hebben Felix Wattenberg die komt praten over het fenomeen. Poem. We hebben alle 13.000 deelnemers van het -en de Doetig Fashion Awards 2010. Kijk, men komt met 875.000 muzikanten in het studio. Kortom, dit is ik daar helemaal door. je <applaus> gaat goed, met, jij gaat lekker hè? Wat ga je spelen? Succes, hoi! Okay. Ja, dames en heren, dat was wel weer. Funky ons. <lacht> met zijn nieuwe plaat Pointless, Nonsense and Other City Melodies De volgende week in de winkel. Oké, okay, even een leuk kort commentaar van uh, de tafel, dames en heren. Martin Schimek, misschien wil jij iets leuk zeggen met uh, de over Fucky Slons' nieuwe plaat? Maar het is werkelijk prachtige muziek. is <lacht> Een klein beetje onthronen, een klein beetje huilen van deze man. Oké, okay, dankjewel. Jan Mulder, Jan Mulder, even kort commentaar. Fucky Slons, je zit er nou toch? Ja, Matthijs, lekker. Dankjewel, Jan, prima. Filmo, <lacht> Filmo Westerland, zit uh, toch in de studio. Even uh, kort commentaar over Fucky Slons' nieuwe plaat? Ja, ik vind zo'n lekker nummer. En ik heb niet eens een pil op, maar ik ga helemaal uit mijn plaats. Dankjewel. Leuk. Maar... Mark Brie Huijbregts, Mark Brie, even kort kom Ja, wat ik vraag wel aan Ficky Slons Ficky, laat je gitaar zien. Is dat nou een eiersnijder of een gitaar? Wat is het nou? Dankjewel. Hartstikke leuk. Uh, wil je nog wat zeggen, Prem? Je mag niet meer binnenkomen, wil je wat zeggen? Het is één grote schande dat ik niet meer plaats mag nemen in deze studio. En Fucky Sloan doet het ook met kleine jongetjes. Oké, okay, Prem, dankjewel, het is duidelijk. Felix Rottenberg, Felix, even iets over de nieuwe plaats van Fucky Kijk, wat belangrijk is, is dat, Fucky bepaald. Het is duidelijk, Felix, dankjewel. Johan, vandaag wat deze in de studie. Ik heb uh, verstand voor kutmuziek. Johan, even uh, kort commentaar. Nou, uh, Vindie is uh, geen muziek, hè? Dat is een, een demagoog waar zelfs een paard de hik van krijgt. Ja. Eh, en... <lacht> oh ja, vier dat oude reus? René ja. van de ook wat zeggen je zeg maar? Nou, is toch een lekker nummer, Johan. Zo de wieten toch op, man? Dat een lekker nummer, of niet? <lacht> nou... Nou, uh, kijk René, jij hebt net zo weinig verstand van muziek als van uh, overwanten. Uh, en dan zeg ik het nog netjes. Maar, nou, het zou zo de te lopen, erop jongens, het is zo leuk man. Heren, jullie gaan we maar ergens anders risie maken. Dankjewel, tot ziens. Even kijken, Giel Belen, Giel Belen, kennen van Kutmuziek bij huis. Even over de nieuwe plaatje, ga het Klaas Huis weer, hartstikke leuk. Giel, ga zit het Klaas Huis, over, fucking ja, wat een te gekke kutplaat is dit zeg, ja, dit is echt wel even een dingetje of zo, Matthijs, helemaal te gek, wat een te gekke kutband is dit zeg, hey. oké okay, dankjewel, prima. Even kijken, Jokertje, vandaag voor het eerste jullie zien, Jokertje, Hij ja, is gewoon lekker weet je wel, gewoon lekker kutplaatje, gewoon Als kut, <tie> Is gewoon lekker, gewoon titeren, gewoon strak lijfje, in de kut erop, gewoon lekker weet je wel, gewoon lekker zeggen. oké okay, dankjewel, hartstikke leuk. En als laatste, het is weer woensdag, Nico voor een leuk kort gedicht over Fuggish Lons, Nico, het is weer woensdag, even een leuk kort gedicht. Ote, ote, boe. Ote, ote, boe. Nico wil met Barbie en Kabouter van O.O. Gerso naar bedje toe. Dankjewel, dit was Ik Draai Helemaal Door. Door. Met daarvoor een van mijn favoriete platen aller tijden En twee, en, uh, twee van mijn favoriete artiesten aller tijden Michael Jackson, Stevie Wonder en Just Got Friends En het stond op het album Bed van Michael Jackson En het is nooit echt een hit geworden Ik snap niet waarom, want het is zo'n goede plaat Zo up tempo en zo lekker En er is goed nieuws uitgekomen Wat me, me deugt als liefhebber van Stevie Wonder Want het nieuwe album van zangeres Pixie Lott Bevat bijdrage van niemand minder dan Stevie Wonder is dat even goed nieuws? Dus in Stevie Wonder komt het nieuwe materiaal samen met Pixie Lat, Engelse zangeres. Goedemiddag, het is uh, bijna tien voor twee hier op CFM Zandvoort. Je luistert naar de Middagshow met nu de 4-tops. Goedemiddag. the wall zomerse klank hier bij ZFM. Je de Fortops en Loco in Acapulco. En zo eindigen we deze lunchshow van vandaag. Woensdag 20 juli 2011. En morgen zijn we nog gewoon weer hoor, van 12 tot 2. En we gaan het hebben over het, uh, het, het, het, het een aantal festivals hier in Zandvoort. Onder andere het uh, Tropicana Festival. Morgen daar meer informatie over. Natuurlijk het lunchrecept van de dag en het cabaretfragment, Ook van de dag. Hele fijne dag verder en uh, ik spreek je morgen, 12.2. Luisteren.